iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor mij. Nu leeft de tijd van weleer. Dat zand voert uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale opleiding.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 Rusland wil dat Oekraïne meer gaat betalen voor het aardgas. Maar Yanukovych staat onder zware druk van de oppositie... die meer ziet in samenwerking met de Europese Unie dan met Rusland. Veel vluchten in Groot-Brittannië en Ierland zijn vertraagd of geschrapt... door een technische storing bij een luchtverkeerscentrum in Engeland. Alleen London Heathrow heeft al tientallen nationale en internationale vluchten geschrapt. Volgens het luchtverkeerscentrum is de veiligheid niet in gevaar. De problemen in het Britse en Eerste Luchtruim zijn op zijn vroegst om drie uur vanmiddag voorbij. In een kelderbox van een flat in Sluis is 160 kilo zware illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat per stuk de kracht heeft van meer dan vijf handgranaten. Agenten hebben een 30 jarige man aangehouden. Volgens de politie waren de gevolgen niet te overzien geweest als het vuurwerk in de kelderbox van de flat was ontploft.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 weer terug naar de jaren 80. Aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van Owen Paul in My Favorite Waste of Time. Voor Zandvoort en de regio. En het is even na twee uur. Goedemiddag luisteraars. En hallo Albert Jan. daar zijn we weer hey, op de goed. zaterdagmiddag. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Welkom. Wij wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A, uw lokale zender ZFM. Nou, we hebben een overvol programma weer. Ja, hè? we krijgen druk druk, oh, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. U begint op werken te lijken, Rob. Leuk toch? Nou, helemaal goed. Uh, wat gaan we doen? Nou, uiteraard de vaste onderdelen, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier bij de hand, want wellicht dat er in of rondom Zandvoort een evenement uh, gaat komen waarvan u zegt, hé, hey, daar wil ik naartoe. Kunt u dat om half vier gelijk even meeschrijven? Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. En rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Max. Rond de klok van kwart van vijf het gedicht van de week. En dat staat natuurlijk geheel in het teken van vorige week donderdag. Namelijk de storm. <lacht> Iedereen denkt Sinterklaas, nee de storm. Want het was me nogal een storm. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan later op de middag uh, gaan we, uh, bellen met Stefan Kolijn van uh, Serious Rescue... Want tussen 12 en 2 vandaag heeft er een, een sponsorloop plaatsgevonden. En dat geldt, de opbrengst daarvan die gaat naar Serious Request. Verder rond de klok van kwart over drie gaan we bellen met Martin van Galen. En dan zal u, sommige mensen zeggen, van wie is nou Martin van Galen? En dat gaat weer over de storm. Dat gaat ook weer over de storm. Want terwijl wij op 5 december ons allemaal aan het opmaken waren voor pakjesavond... ging er bij de reddingsbrigade ging de oproep de deur uit s morgens. Zo van, we gaan uitvaren. En uh, inderdaad, afgelopen donderdag is de, de reddingsboot uitgevaren voor een oefening. En daar was, uh, Martin van Galen was daar een van de bemanningsleden. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe dat is afgelopen. Want dat moet wel een gigantisch gebeuren zijn geweest met die de Noordwesterstorm. De oefening van de KNRM. De oefening, juist, van de KNRM. Dus dat allemaal om rond de klok van kwart over drie. Voor de rest nog veel meer nieuws en eh, spanningsgebeurtenissen in, uh, in Zandvoort. En natuurlijk veel muziek. Hier is Phil Collins en Jimmy Mac. Muziekkennis checken, Albert Jan. Van wie is het origineel van deze plaat? Dat ga je wel nu vertellen: uh, Martin Reeves en de Vandella's. Ja, heel weer goed. terug naar de jaren 60. Met die plaat, en dit was de cover daarvan. Joorde Phil Collins en Jimmy Mac. Het is 14 minuten over twee geworden. We gaan ons opmaken voor de gezelligste tijd van het jaar: de gezelligste tijd van het jaar met CFN. CFM. Cf -Cfm. Cf -Cf A smile. En ben je er al klaar voor, uh, Albert-Jan? De gezellige tijd aan het eind van het jaar? Hè? Ja, afgelopen, afgelopen uh, uh, donderdag was ze in New York. Toen werd uh, een kerstboom onthuld uh, op het Rockefeller Plaza. En daar was zij ook weer, hoor. Maria Carey. Ja, natuurlijk. Hè. Het blijft gewoon uh, een van de kerstzingers. de all I want for Christmas is you. Goed, ja, we kregen uh, van de week een oproep binnen via Burgenet, uh, Albert-Jan. Ja, en dat betreft in eerste instantie de, uh, de wat oudere inwoners van Zandvoort... maar het heeft natuurlijk uh, allemaal betrekking op... Uh, ja, let op wat je doet, want uh, Zandvoort oplichting door middel van babbeltrucs. Op uh, donderdag 5 december is een 85-jarige vrouw uit Zandvoort... het slachtoffer geworden van twee oplichters. Smiddags werd bij de vrouw aangebeld. Uh, voor de deur stonden twee blanke vrouwen van tussen de 20 en 23 jaar... De dames waren op zoek naar een dokter die zogenaamd bij het slachtoffer in de flat woonde. Ze vroegen of ze binnen even een telefoonboek in mochten kijken. Nadat de, vrou nadat de vrouwen weer weg waren gegaan, bleek de bankpas van het slachtoffer gestolen te zijn. Bij controle bleek dat er al een groot bedrag van haar rekening te zijn afgeschreven. Het vermoeden bestaat dat de pincode van het slachtoffer bij de boodschappen doen is afgekeken. Waarna de vrouwen het slachtoffer naar haar woning hebben gevolgd. En uh, wilt u meer informatie hebben over preventieve maatregelen... dan verwijzen we u even naar www.politie.nl... Www onderwerpen preventietips Nogmaals, www.politie.nl... slash onderwerpen... preventietips. Dus blijf ook in Sanford altijd alert. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En hier is de nieuwe Stroma Toelemen. C'est tous les mêmes Macho met je, man de ma est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que que que tu le mérites, avait de la chance qu'on vous oeuvre Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous rendez au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rail. wil duidelijk horen dat dit een stroma-plaat is, hè? Ja, en uh, ik bedoel, ik vind die andere twee mooier... ...maar deze staat één Jongen Die andere is formidabel. Uh, formidabel, en die andere was... ...Papa Oethe. Uh, Papa Oethe, en dan hebben we nog uh, verleden jaar... ...Alor undans, ja, nee, het jaar daarvoor. Deze Belg timmert lekker aan de weg. Ja, dat doet hij goed. Hij scoort heet uh, en heet... Uh, ...en jij zei dat hij in Frankrijk... Uh, ...maar liefst drie noteringen in de top 40 heeft. Klopt. Goed luisteraars, aangeschoven is uh, Roel van het Hof. Roel, welkom in de uitzending. Ja, dank je. Hey, Goedemiddag. Vele luisteraars zullen zich afvragen wie is Roel. Maar als u een uh, verwend uh, kijker bent op de vrijdagmorgen... tussen 10 en 12 CFM Zandvoort TV... dan uh, weet u het, want Roel is uh, een van de drijvende krachten... achter uh, dit tv-programma. Roel, CFM Zandvoort TV. Wanneer heeft dat ergens een beslag gevonden? Want zo lang is het nog niet op de Zand Zandvoort TV. op nou, een gegeven moment hebben we, zeg maar, in september vorig jaar hadden we gezegd: van, nou, is het niet leuk om ook zeg maar, echt uitzendingen te gaan doen. Daarvoor waren de, zeg maar, Pinkster races werden uitgezonden. En dat soort races maar Toen dachten we nou, Eigenlijk een stukje van twee uur in de week... of langer of korter... maar dat was toen nog zeg maar, een experiment... om dan zeg maar, zand tv te gaan doen. Uh, jij hebt toen contact gezocht met... Uh, door de door luisteraars welbekende uh, uh, Rob Bossink. Ja. En jullie zijn samen rond de tafel gaan zitten... Ja. en toen hebben, is er een soort format uitgerold. Ja, we hebben natuurlijk, Rob Bossink heeft natuurlijk... zeg maar erg veel uh, archiefmateriaal. Die heeft heel veel gefilmd. En als je dan zegt... ook over kwalitatief hoge filmpjes... dan moet je dus bij uh, Rob Bossink zijn... Ja. Daar hebben we natuurlijk een gesprek over gehad. En nou, die Robte zegt: Nou, daar wil ik ook wel aan meewerken. Dat het ook op tv komt. Dat we dat met z'n allen zeg maar, een leuk programma kunnen maken. Goed, dus dat was uh, op een gegeven moment vanaf september. Uh, elke vrijdag uh, van 10 tot 12. En uh, had je genoeg uh, uh, uh, materiaal? Ja, nou, het materiaal dat was <laughs> natuurlijk in het begin. dat was echt uh, zoveel. Ja. Rob die bracht uh, dvd's, uh, geheugensticks, vol met materiaal. En dat moest allemaal zeg maar, gearchiveerd worden, gekeken worden. Van, ja, wanneer kunnen we dat uitzenden? Want je kan natuurlijk wel zeg maar, Sinterklaas uitzenden op 1 januari. Maar het is natuurlijk wel leuk als je dat zeg maar, voor de Sinterklaas gaat doen. Dus dat moest allemaal bekeken worden. Ja. Of het inderdaad wel uh, leuk is. Ja, en ik ben nu september, oktober, november, december, januari. Ik ben nu bijna een half jaar, uh, half jaar verder. Uh, we hebben gezien. Nee? Nee, we zitten nu in november september. Dan ben je een jaar plus. Ja, oké. Okay, dus, dus iets langer dan... Eh, bijna anderhalf jaar. Ja, Sorry, ja, ja, je ja. hebt gelijk. Ik zat verkeerd. Anderhalf jaar verder. Ja. Uh, je hebt inmiddels uh, naast de films van Rob Bossink... ook contacten uh, gelegd bij uh, ja. andere instanties. Ja. Ik denk aan de gemeente Noord-Holland. Ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel gemeentes en provincies... die hebben archieffilms. Ja. En dan moet je dan zeg maar via uh, mail of telefoon... vraag je dan van... Nou, uh, is, is dat uit te zenden? Want het is... Het leuke is natuurlijk, als je zeg maar een uitzending maakt van twee uur... dat er zeg maar een stukje sport in zit, een stukje amusement... een stukje oude films, wat Zandvoort dus erg leuk vindt... en een stukje uh, muziek, maar gecombineerd... dat je zeg maar twee uur lang een beetje ja, een leuk programma draait. Ja, een gevarieerd programma. Een gevarieerd. Gevarieerd. gevarieerd programma. Horen dus ook oude, oude gemeentebeelden bij... of beelden van het circuit... Ja, dan moet je wel toestemming voor vragen. Ja, dat was mijn volgende vraag geweest. Toestemming. Je kan niet zomaar een filmpje... Uh, nee, uh, nee. Hoe, zijn, hoe gaat de, dat in zijn werk? Nou, dat gaat in het algemeen. Als ik een filmpje zie op YouTube... of ik zie het de, via Demo... dus een, een soort uh, uh, archief voor, voor videobewerkers... Uh, uh, en de vraag komen via een e-mail van... nou, ik heb het filmpje gezien. Ik stel me ervoor, CFM Zand voor TV. En dan zeg ik van... je het erg als we dat gaan uitzenden? Nou, en ongeveer 90% zegt gelijk van... Dat is goed, uitzenden. En die 10% die vraagt dan van... Uh, waarvoor gebruiken jullie het? Ja. Uh, uh, uh, dus dan vertel ik het... nou, het is een uh, vrijwilligersomroep... een lokale omroep. Dus, uh, en dan zeggen ze... meestal wel, meestal ja. Dat is goed. Nou goed, dus, ik bedoel, je, je zegt het zelf ook... dat is een programmering. Je wilt van alles en, uh, ja. van, al, van alles wat in die twee uur. Uh, op termijn dan gaan we even naar de toekomst kijken. Uh, is twee uur natuurlijk veel te ja, weinig, hè? Twee uur is eigenlijk oh. veel te weinig, maar... <laughs> Op zichzelf is twee uur achter elkaar uh, video doen... dat is zeg maar lang genoeg ja. hè, om, het, om het een beetje aanbod te doen. Maar het is natuurlijk veel leuker als we het op verschillende tijdstippen ja. dat kunnen gaan uitzenden. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die werken. Dus dat je op zaterdag of zondagochtend een uitzending... dan een herhaling ja. hè, kan doen van wat er op vrijdag is uitgezonden. Maar zo kan je best wel door de week een aantal... Uitzendingen plannen, die mensen ook. Dan kan iedereen het zien, eigenlijk. Ja, nog even, even een technisch verhaaltje. En dat is met name voor de luisteraars wel belangrijk. Het betekent dat als je vrijdagsmorgens nu CFM Zandvoort TV doet, tussen 10 en 12. Is dat jij fysiek naar de studio ja. moet komen. Ja. Om het op te starten ja. en om 12 uur weer, uh, weer los te koppelen, om het zo maar ja. eens te zeggen. Uh, hoe, hoe zie je dat op een langere termijn in de toekomst? Nou, de, de technische ontwikkelingen de, en de zo. de technische ontwikkeling hier bij CFM dat is zeg maar uh, uh, hoogstaand. En de, de IT-jongens hebben dat met mij ook besproken, de wensen die we hadden. Ik zeg, Nou, zij stelden voor dat we van huis uit kunnen starten. Ja. Dus ik zit gewoon thuis op mijn laptop. Ik, op een of andere manier kom ik dan bij CFM binnen en ik start gewoon die productie. Ja. En na een, zeg maar die twee uur, dan stop ik weer die productie. Dan hoef ik dus niet meer zeg maar naar hierin te gaan. En het zou ook geautomatiseerd kunnen worden. Dus ja. dat het gewoon één keer wordt aangeleverd en dat het ding uit zichzelf dat uh, ja. afdraait. Maar dat is, dat is iets wat in de toekomst ja. nog gaat spelen... omdat het toch weer een aantal technische ja. CQ dat het ja. geld gaat kosten... Ja. en geïnvesteringen ja. moet hebben. En die hebben we net allemaal net achter de rug. Ja. Uh, een ander idee. Het is nog niet helemaal zeker, luisteraars... maar we, je kan op een gegeven moment een idee op de proppen met Oud en Nieuw een uh, jaren... ja. CFM jarenoverzicht te gaan ja. doen. Nou, dat, dat is natuurlijk altijd uh, op zichzelf heel leuk. Er zijn heel veel mensen die zeggen met Oud en Nieuw... Die zeg maar dan uh, richting tv gaan kijken. En denk ik, nou ja, als we dan een kanaal hebben waar zeg maar, uh, uh, zeg maar vanaf zes uur s avonds of vanaf tien uur s'avonds. Ja. Dan moeten we nog even kijken tot s morgens kroeg... En ik ga natuurlijk niet s'nachts twee uur een ding nee, uitzetten. Dat, dat zal ook niemand dat van je we gaan doorlopen. Ja. Maar het is dus een hele lange periode. Dus alleen maar ja. filmpjes ziet van Zandvoort en omgeving. Oké, okay, nou wat, wat, wat wij in de, in, in de wandelgangen horen is natuurlijk dat het een geweldig initiatief is geweldig gewaardeerd wordt. En ook met name ook de oudere zandvoorters. Ja. Want die zijn natuurlijk helemaal gek van die oude filmpjes van vroeger. Nou, dat hey, is dat de die vraag die, of om die... vier uur nog straks ja, kijken. Nee, maar goed. Maar goed. Dat teruggekoppeld hebben. Dat je dat, dat, en het idee tussen oud en nieuw. Om gewoon een jarenoverzicht ja. te gaan maken. Dat is, is allemaal nog in de pijplijn. Is ja. nog, luisteraars is ook nog niet helemaal zeker. Maar daar ben je nu een beetje ja. aan het inventariseren. Nou, ik denk dat ik namens een heleboel kijkers spreek... die dat natuurlijk ja. geweldig zou zijn. Ik zou willen zeggen, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Ja, maar en... zo, zo, zo snel ben je niet van me af. Hè? Nee, is goed. Want het is natuurlijk heel leuk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die video in Zandvoort. Ja. En het zou natuurlijk wel leuk zijn als we zeg maar, video's kunnen aanleveren. Dat kan ook gewoon zeg maar, via e-mail naar de redactie van de CFM. En dan kunnen wij zeggen hoe we dat kunnen ophalen of kunnen realiseren. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon leuke video's maken, ja. maar, het, zeg maar het moet dan wel een beetje... Het hoeft niet professioneel te zijn... maar niet dat je uh, ook de schoenen ziet van iemand... Hè, maar ja. dat de camera wel op het uh, hoofd staat gericht. Nee, ik, ik begrijp <laughs> waar je, je op doelt. Ja. Goed, dus je doet eigenlijk een oproep bij deze. Ja, eigenlijk een oproep. Want het is natuurlijk leuk als de mensen ook... Zeg maar, als bij de Wurf een voorstelling heeft... dat ze daar zeg maar, fragmenten van maken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Ja. En dan, we, maar dan plakken wij dat wel aan elkaar. Goed, uh, wat was het e-mailadres waar mensen Geen zeggen... Geen idee. Redactie <laughs> at Goed, ik, ik heb het niet goed verstaan, ik zal het nog even herhalen. Redactie at Ter attentie van Roel. De ja. filmpjes zijn welkom voor het jarenoverzicht van ja. CFM. Geweldig initiatief. En uh, nogmaals namens alle kijkers... hartelijk bedankt voor je inzet voor ja. CFM Zandvoort TV. Geldt ook voor Rob Bossink. Vanaf deze plek wensen wij hem van harte beterschap, want Hij is uh, momenteel ziek. Dus... Uh, Rob, mocht je luisteren, van harte wetenschap namens CFM. Roel, ik zou zeggen: veel sterkte. Ja. En ik hoop, ik hoop dat je veel filmpjes binnenkrijgt. Ja. En dat we een mooi jarenoverzicht ja. kunnen maken op 31 december en ja. 1 januari. Nee, dat gaan we gewoon uitzenden, denk ik. Bedankt voor je tijd. En okay. we spreken elkaar. Bedankt. het ritme van Zandvoort, ook op TV. CFM, oh, Text TV, op kanaal 45. 45. Elke vrijdagmorgen dus tussen 10 en twaalf ZFM TV. Gewoon aankomende uh, uh, vrijdag gewoon weer gaan kijken. Dat wou ik zeggen. En dit is Tavares en hoe dan het is zo dadelijk het weerbericht na dit plaatje. Zo'n klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. Dit is heel van Tafaris en is Het is even naar half drie. We gaan kijken wat het weer de komende dag gaat doen. En of we nog steeds heel veel wind gaan krijgen, Albert Jan. Of valt het mee? Nou, zo erg als het uh, donderdag of vrijdag was, uh, zo erg zal het wel eventjes niet meer worden. Maar uh, ja, zoals u uh, ziet als, uh, als u naar buiten kijkt. Vandaag overheerst natuurlijk de bewolking. En daaruit valt van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De westelijke wind waait matig en aan zee later weer vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 7 of 8. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De west- tot zuidwestelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 6, 7. Morgen is het dan ook bewolkt en soms wellicht met een knipoog naar de zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 10 en er waait een tot vrij krachtige en aan zee een krachtige, misschien wel weer harde zuidwestelijke wind. Zondagavond en maandagnacht is het bewolkt, maar wel overal in de regio droog. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur daalt naar de waarde van rond de 8 graden. Maandag zijn er uh, naast wolkenvelden ook perioden met zon. Het blijft droog en er waait een geleidelijk weer iets in kracht afnemende zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 10. De rest van de week blijft het droog en schijnt de zon flink... maar vooral in de nacht en ochtend is ook kans op nevel en mist. In de nacht daalt de temperatuur naar waarden rond of iets boven het vriespunt en overdag naar een graad of 6, 7. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je ook eens naar www.meteopagina.nl... of kijk op www.ricoweer.nl. En hier zijn de Les Humphissingers in Mexico. De zaterdagmiddag van uh, CFM worden hier twee hits. Een onstop. Was eerst een plaatje op verzoek. Dat was uh, de single van de Les Humphries Singers en Mexico. Gevolgd door deze. We gingen terug in de tijd met Dustin Springfield. En in private. En uh, zojuist hoorden we Roel van het Hof van CFM TV op de vrijdagmorgen. Mocht u nog uh, leuke filmpjes hebben over Zandvoort, stuur ze naar redactie. Of in ieder geval hoe we er aan kunnen komen. Zouden wij heel leuk vinden. Stuur een uh, melding naar redactie En wellicht dat we dan een uh, hele leuke oudejaars, zeker nieuwjaars... jarenoverzicht CFM op de tv kunnen uh, uitgaan zenden. Is toch dus hartstikke al, leuk? Alle of alle gewoon op de, op de vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur op kanaal 40 digitaal. Ja, je zei het net al Rob, de, je, door dat nummer van Mariah Carey... van uh, we gaan weer richting kerst... En zo gaan we natuurlijk ook weer richting Serious Request. Ja, ja heel belangrijk. Ook dit jaar weer. Ja, want uh, vijf studenten komen in actie voor Serious Request. Op vrijdag 13 december vanaf half acht s'avonds tot twaalf uur s'nachts... vindt er een feest plaats in samenwerking met de voetbalvereniging SV Zandvoort. Het wordt een heus horrorfeest waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Ook is er een loterij waarvoor Zandvoortse ondernemers... leuke prijzen voor hebben beschikbaar gesteld. Met een budget van 0 euro gaan de studenten een knalfeest geven voor het goede doel. Door het ontbreken van een budget zijn ze afhankelijk van de gulheid van verschillende ondernemers... voor onder andere de loterijprijzen, installatieapparatuur en meer. Het is heel leuk om te zien dat er veel mensen bereid zijn mee te helpen in zo'n korte periode. Voor een leuk evenement met als doel zoveel mogelijk geld op te halen uiteraard. Voor meer informatie kunt u kijken op www.svzandvoort.nl slash... dat betekent schuine streep nieuws. www.svzandvoort.nl nieuws. Of op de Facebookpagina van S.V. Zandvoort Goes Serious Request. Aldus Milus Wallig. Dus ik zou zeggen, schroom niet, ga naar de website van S.V. Zandvoort... of naar de Facebookpagina van S.V. Zandvoort... en lees daar meer over, over het evenement... Op 13, vrijdag 13 december van half acht tot 12 uur s'nachts. Geweldig, er zullen nog vele acties uh, volgen. En in de komende uur zullen we er ook nog even aandacht aan schenken. Uh, voor een actie die vandaag al heeft plaatsgevonden. Geweldig, we gaan weer de goede kant op... en dan we gaan we weer geld ophalen uh, halen voor het goede doel. Vijf studenten, CFM wensen jullie veel sterkte... en veel uh, geld op vrijdag 13 december. 13 december, nou gewoon zeker aan uh, mee gaan doen. Even kijken op de pagina van SV Zandvoort. Voor meer informatie misschien... heeft u nog wel een leuke prijs om weg te geven. ik que weet In de jaren 80 was deze beste man enorm populair. We hebben het over Rick Ashley hoor. De whenever you need somebody. Ja, we naderen alweer uh, einde van uur 1, Albert jam, Maar we gaan het nog even hebben over een winterwandeling. Ja, want kerst komt eraan. Serious Request komt eraan. Dus de winterwandeling van het IVN komt er ook weer aan. En wel op uh, morgen. Op zondag 8 december organiseert IVN zuid Kennemerland vanaf 1 uur tot half uh, 3 een winterwandeling in de Amsterdamse waterleiding Duiden. Tijdens de wandeling door het stiltegebied van een ongekende omvang... met een grote variatie aan natuur... vertelt een gids over de, kn de knoppen van eiken in de winter. Vuurzwammen en abelen. De laatste paddenstoelen van het seizoen afgesleten. Schuurplekken op bomen van reeën en de verdorde adelaarsvaren. De kans is groot dat onderweg damherten te zien zijn. En met een beetje geluk is er een ontmoeting met reeën. Watervogels zoals kroon zaagbek, wilde-eend en roerdomp... Overwinteren hier massaal. Tijdens strenge winters. Er is uh, genoeg te zien en te beleven, dus doe mee aan deze boeiende winterreis. De wandeling start bij de ingang oase. En buiten een geldig toegangsbewijs is de wandeling gratis. Vooraf af aanmelden is niet nodig. Dus wilt u gezellig genieten van een winterwandeling in het de, in de, de Zuid-Kennemerland... -Kennemer, ga dan morgen, meld u zich dan om 1 uur of om half 1... Bij de ingang van de Oase voor deze prachtige winterwandeling, georganiseerd door het IVN. Goed, uh, ja, dat... oké. Okay, nou, volgende uur uh, gaan we onder meer praten met uh, Martin van Gale, hij is van uh, de KNRM. Die hadden even een stoere uh, oefening uh, ja, afgelopen donderdag. Ja, hij dacht natuurlijk, toen hij opgeroepen werd uh, donderdagmorgen, dat het een of andere surprise was. Maar het was uh, waarheid. En daar gaan we om kwart over drie met, uh, met uh, hem over praten. Want het moet een belevenis zijn. Ja, laten ze zijn het water ingegaan met de Anne Paulussen, de reddingsboot van de KNRM. Dus wij gaan uh, om kwart over drie met uh, hem praten en kijken hoe hij dat ervaren heeft. Ja, verder hebben we natuurlijk om half vier uh, zo dadelijk de evenementen. Agenda's zijn er veel, de evenementen van deze week? Nou, er zijn genoeg evenementen hoor. En uh, daarnaast natuurlijk ook veel, uh, veel evenementen waar je uh, vanuit huis uh, je voor kan opgeven. Zoals de oudejaars-nieuwjaarsuitzending uh, van, oudejaars van ZFM Zandvoort TV. Dus schroom niet en stuur uw filmpjes op naar redactie zodat Roel er een uh, mooie compilatie van kan gaan maken. Zodat u uh, oudejaarsnacht. Uh, ...van uh, beelden uit Zandvoort kunt genieten. Oké, okay, tot zometeen na het nieuws en weer van drie uur. Je had het juist over een uh, winterwandeling. Ja. Zullen we het gaan hebben over winter in Zandvoort... ...want zo heet de nieuwe single van Lange Frans... ...en dat doet het uh, samen met Mariette van den Brand. Hier is Planeet Winter in Zandvoort. voor ons twee. Op de fiets kun je er niet heen. De dus stap in mijn shuttle die speest. De afstand is schrikbarend. 1200 lichtjaren. Maar we gaan in een cryo zodat we koel cool blijven in de blitz maken. Er dus zijn twee maanden. In twee...